2 uur. Waterwagengemoed bij de De dood van de Japanse gijzelaar Kenji Goto heeft tot verontwaardigde reacties geleid bij de Japanse premier Abe en de Amerikaanse president Obama. Goto is hoogstwaarschijnlijk onthoofd door de Islamitische staat, blijkt uit een video die daarvan is verschenen. Abe vindt het een afschuwelijke, immorele en onvergeeflijke terroristische daad. President Obama noemde de onthoofding een gruwelijke moord. Hij zei in een verklaring dat de VS doorgaat met acties om IS te vernietigen. Loto is de tweede Japanner die door IS is onthoofd. In Zwitserland zijn vier skiers om het leven gekomen. Ze kwamen door een lawine onder de sneeuw terecht. Drie andere wintersporters raakten zwaar gewond. Wie de slachtoffers zijn en waar ze vandaan komen is niet bekendgemaakt. Vorige week kwamen in de Franse Alpen zes skiers om. Gisteren kostten lawines in het Zwarte Woud aan twee mensen het leven. Al tienduizenden Britten hebben een online petitie getekend voor de rehabilitatie van homoseksuelen die onder oude anti homo wetten zijn veroordeeld. Dan schatting bijna 50.000 Britten zijn in het verleden veroordeeld voor homoseksualiteit. Na het verdwijnen van de anti-homowetgeving zijn zij nooit gerehabiliteerd. Er zouden nog zo'n 15.000 van hen in leven zijn. Voetbal in de Divisie heeft FC Twente op de valreep gewonnen van Kambuur. In de 93ste minuut scoorde Twente de win in de 2-1. Eerder op de avond ging koploper PSV thuis met moeite langs Willem 2. Pas in de slotfase bogen de Eindhovenaren een achterstand om in een 2-1 overwinning. Excelsior en Nack speelden gelijk, het bleef 0-0. En FC Groningen won met 2-0 van Go GoHead Eagles. Het weer in het zuidwesten en westen kan vannacht wat regen of natte sneeuw vallen. In de rest van het land is het droog, maar kan wel een misbank ontstaan. En de temperatuur ligt vannacht rond het vriespunt. Overdag vooral in het zuiden wat wintersneerslag. neerslag. Op andere plekken kan de zon zich even laten zien. En het wordt zo'n 5 graden. Dit was het NMS Journaal. Zin in Zandvoort Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 no team Er is nog iets doen om soda te drinken hier. hier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 FM. away You've never been so right with the truth on your side against all my flows And so I try We'll be back.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 Op 106.9 F FM Nothing